Dit is uh, geschreven voor de Paradijs, een VPO radioprogramma, alleen uh, voor Radio Patapoe, dat is vrije radio, en uh, dat heeft alles te maken met de vrije media. Het heet Er is geen toekomst. Er is geen toekomst, er is geen toekomst, wat ze je geven is maar voor even. Er is geen toekomst dat je jezelf pakt. We hebben ideeën, schrijven gedachten, publiceren zelf, in eigen beheer, zijn soeverein, wat willen we nog meer? We musiceren in krakers, honken, maken eigen tapes, persen zelf cd's, zeldzame klanken, experimenten. We programmeren, onze computers doorbreken grenzen van Global Village tot World Wide Web. Met onze hersens verzetten we een hek. We onderzoeken en ondervragen. Achter de grenzen wordt toekomst heden. Bouwen we verder eigen beweging. Vrijheid van drukpers, vrije radio. De nettiketten, gekraakte panden. De reportages, archiefbestanden. Lost generation, human surplus. Overbodig na de baby boomers. Mensen met overschot. Zo levend tot aan nu. Er is geen toekomst, er is geen toekomst, wat ze je geven is maar vermoeven. Er is geen toekomst die je zelf pakt. Ja, en uh, zo uh, ging ik met, uh, met een paar... Uh... Nou, hallo, Diana. Hoi. We zijn nu live op Radio Paddenpoel. Ik heb eigenlijk een beetje te... Nou, hé, hey, hallo, uh... luisteraar. Wat Kijk, je fijn, doet het je goed. Je zegt het in enkelvoud. Ja, er is altijd één luisteraar, Er is ook Precies. maar één, ja. Nou ja, zeg. Iedereen ook heeft ook maar één stel oren. Ja. Wauw. Oh, dat Ja. Hè? Dat zeg ik ook altijd. Fuck. Uh, uh, <laughs> nou, Tering, je hebt me echt heel veel kippenvel bezorgd. Eerst en toen daarna nee, het heb ik ontzettend zitten lachen. Ja, nou, die kippenvel, dat kippenveld komt goed van pas ja. op deze snikhete ja. zoveelste dag. Ja. En uh, ik zie dat je als reporter uh, in, uh, nou, in half-adems kostuum, fijne rok en, en, en verder fris... Meer, meer dan half meer dan een half. een, een, een goede gepaste punk rock heeft hij aan. Een mooie oh ja, zwarte een rock. Punk rock. Ja, dat is een punk rock. En, um, en die... Uh, ja, dus dat kippenvel kwam wel goede... Nou, mooi, dankjewel. Ja, daar, daar ging het om. heel bijzonder. Dat, fijn, dat, fijn dat dit na al die decennia nog steeds verfrissend is. Ja zo is dat. <laughs> maar jij hebt nogal een verleden met patepoo, Ik heb vroeger uh, radio mogen maken bij patepoo. Ja. Dat uh, is wat over. Want, uh, dat, dat heb ik gedaan uh, in. Uh, Even kijken, uh, ik weet niet in welke volgorde. Ik heb dat eerst gedaan in de uh, Nieuwe Oulenburgerstraat, in de oude ah. kamer uh, van uh, Ivar Fiets, dokter Rad. Ja, ja, met die hele dikke muren. Uh, en, en een prachtig uitzicht. En dat was uh, nou, de grote Oulemburg, dat was ja. een heel bijzonder. En daarna uh, op, het, uh, op de hoek van de Verdienerstraat, bovenin de Silo, met een wonderlijke oh, ja. trap waar je bij elke stap na moest denken, want die was handgemaakt door de krakers. Dus er geen twee treden waar. Waren precies hetzelfde van afstand of, of breedte en dan uh, was daar een, uh, een, een ruimte uh, tussenin een, uh, waar okay. heb je nog wat sta, sta, sta ik iets te vertellen nee, uh, nee oh we of zijn er nog steeds ja, sorry okay. zijn... sorry dat, dat, ja. dat verbaast me niet. Nou, uh, radio patapoe. <laughs> er staat iets normaals op mijn telefoon. Nou, dan zou ik me zorgen gaan maken. Ja, ja, ja, ja. Um, het mag, het mag uh, uh, ontwrichtend, en, en, en verwarrend, en ja. deconditionerend, en, en grappig, en, en gek zijn. Ja, ja. Ja? Maar we waren op de silo. Uh, op, de silo. Nou, op de silo, en dan bovenin was de mast. Ja. En die zag je over de hele stad. Ja. Helemaal goed. Ja. En, uh, de, en vervolgens uh, is de de zender naar het Anthropodoc gegaan. Waar ook nog, dat was ineens heel anders, want dan zat je midden in, uh, in de, de, de kraakwereld met ja. uh, speciaal door de uh, gebrouwen uh, Anthropo Doc, Docbier. Uh, was er en uh, nou ja, het was inmiddels een hele, hele toffe tijd en uh, ook leuke events. Uh, next Five Minutes bijvoorbeeld, uh, herinner ik me. Uh, en, uh, en daarna heb ik natuurlijk als, uh, ook als studiogast nog wel eens, een, uh, een studio, uh, dat was een studio, ja, uh, de uh, de die OT kon je, misschien, op, uh, nee. ja, en ja, op de overtoomd ook weer zo'n ja. mast die je van een helemaal uit de verte ja, uh, ja. Op, een, op een soort leilijn de stad zag, ja. hem naar de hemel primen. Ja, en ja, uh, de, de, de mooie dingen zijn dat uh, er was vroeger een, een man, Rob van Limburg, zo heette die echt, ja. En die, uh, die kende de stad op een andere manier. Hij was uh, zenderkundige. En hij keek naar de stad van bovenaf. En hij wist dus precies op welk gebouw je goed zat. En dat was heel bijzonder. Want hij het was dus niet zomaar dat je kon zeggen... ...deze krakers willen wel een radiostudio hosten. Maar dan moest ook gekeken worden of dat een goede plek was. En hij was daarbij helemaal niet... Uh, uh, ...zo onvriendelijk dat hij niet ook allerlei andere zenders... Uh... Ja, ja, ja. Uh, dus er waren er op... nogal wat, hè? Ja, er waren er nogal wat. De ja. eten zat op dat moment, de vrije eten zat helemaal vol. Je had ja. commerciële zenders die, ja. met uh, adverteerders. Ja. En je had vrije radio. Ja. Die was vrij, gratis en dan hoefde je niet naar ja. reclameblokken te ja. luisteren. Ja. Uh, ik herinner me bijvoorbeeld, ik heb ook voor Radio 100 gewerkt. Ik heb ja. een... Uh, een prachtige um, fond, fundraising, fondswervende uh, veiling, als veilingmeester uh, mogen doen oh. in het NRC Handelsbladgebouw uh, oh. en dat was 100 voor 100, wie biedt hier meer dan 100 voor 100, 100 voor 100 daar geboden eenmaal allemaal oh, dan je oh. gewoon met 100 gulden en dan nee, met... ja dat kon oh. zijn, dan kon ze wappen die met 100, allerlei kunstwerken, heel bijzonder ja. dus met een vrije radio en Next 5 Minutes in, in Paradiso ik had het net al over, een grote ja. vrije mediaconferentie, ja. daar maakte een blad. Ik heb ook in Ruingoort een blad ruig nieuws gemaakt. Daarna oh. maakte ik Next Five Minutes Nieuws ja. elke dag. Er waren mensen uit landen waar zo weinig persvrijheid was dat ze mij wantrouwden. Dat ik met een notitieblokje kwam en zei: van, En dan, dan een stencilmachine en was. een stencil, oude stencilmachine. En dan uh, dezelfde avond had je al uh, je pers en dat ja, er wel zei. mensen bezig waren. Uh, nou, um, de eerste uh, internetproviders op te richten ja, in de kelder. Ja, straw, en, ja en, en desk en er werd gevraagd, yeah. wil er nog iemand yeah. een e-mailadres? Mensen wat ja, is een e-mailadres, ja ik wil wel een e-mailadres. Ja. Uh, Geef maar. Heb ik ja. heel lang gehad. Oh, ja. desk desk.nl bestaat ja, helaas niet meer. Het was opgericht nou, gelijktijdig nee, nee, nee, Met nee, hek. jouw e-mailadres. Ja, maar het werkt niet meer. Nee, oké. Dan gaan mensen een mailtje sturen en dan bounce dat Dan springt het terug. Dat is leuk. Uh, ozonapenstaartje desk.nl. -E okay. Nou, dat was zo ja. heerlijk kort. Ja. Ja, zo kort krijg je ze niet meer. Nou, nee, nee, dat was ik heel... Heb, uh, uh, ik heb wel de korte, ik heb HV. Uh, DDS? Ja. <laughs> ja, de, uh, ja ik heb je ik ook. Nou ja, ik heb ook een DDS-account gehad. <laughs> ja. Ik ben ook... Al... Ja, ze is. het ook ja, overgenomen, maar ja. Ja. Ja. ja. Bij de geboorte van de Digitale Stad aanwezig geweest... aan de ja. gestaan bij uh, Marleen Stikkers... Uh, ja. Uh, kindje, um... ja. De, uh, in de balie werd dat allemaal gepresenteerd ja, ja, ja, ja. en er waren allerlei bijzondere dingen. Ja, uh, de Stone Age uh, computer van uh, Mathilde Mupé, die ging laten zien hoe je met stenen uh, de, uh, als een soort uh, Flintstone het internet kon, uh, kon bedienen. Ja. Dus uh, een toetsenbord uit ja. elkaar gehaald. Ik ga er verder niet in op de techniek, ja. maar echt prachtige dingen meegemaakt. Uh, oh, ja. en, uh, ja. en natuurlijk ook live uh, radio Patapoe. Ja. Er uh, was altijd wel ja. iemand die uh, Paradiso ja, maar... hadden we ook eens Zender natuurlijk ja, uh, uh. op zolder. Maar hoe ja. ging dat dan? Live? Dat ging vanuit de studio dus of zo? Nee, dan straalde je aan op de studio. En de studio in de studio oh, ja. moest dan iemand, een hondenwacht, die zat daar ja. dan. Of, of die zender liep gewoon en dan moest er ineens iemand als een gek heen als ja, er een technische ja, ja. storing was. Dat is, dat nee, maar iemand nee. in de studio en aanstralen ja, daarheen. Ja, ja, ja. Dus dan heb je gewoon een kleinere zender uh, op zoiets als Paradies gestaan. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja. Nou ja, radio 100 die, die, die was in de wijde omgeving te ja. horen. En daar heb ik uh, uh, Eskimo ik was, leren kennen ja, van Eskimo oh, Radio Eskimo, en daar en daar heb ik. Uh, we gaan uh, talkradio mee mogen maken ja. op de Middengolf. En dan had je wow. dus door de spiegeling in de atmosfeer. Oh, de middengolf. Ja, de middengolf. Ja, en dan had je door de spiegeling in de atmosfeer ja. kwam het radiosignaal vervolgens aan de andere kant van de wereldbol terecht. Shit. Dus was echt serious, kant dan echt serieus. Ja, Het dus was echt hallo hier, doen. Wow. Uh, we hebben een prachtige kerstnacht gehad met. Uh, met vrachtwagenchauffeurs ergens uh, uh, in, in, in de buurt van uh, Sirajewo. We hebben in een bergdal waren mannen. en zei, stingen jullie stil en dacht, heilige nacht. En dan hoorde je de echo galmen dat ze echt die vrachtwagenchauffeurs stonden in een bergdal. Ik zei, doe, doe maar even de groetjes aan de familie. Maar dat was zo bijzonder. Want er waren ja. dus ook mensen in Zuid-Amerika en, en in Azië die dat... Ja konden oppakken. Ja, ja, ja, ja. Het was heel bijzonder oh, om mee oh. te maken. En, ja. Uh, maar ja, dat was zo commercieel. Dat is helaas... Uh, ja. dus dat ging niet... Dat hebben we 76 zaterdagnachten. Echt elke keer 7 oh, ja. uur uitzenden. En ja. met Ruigoord, waar we nu zijn. De Nacht van Ruigoord met GroenOort. Oh. Toen hadden Eskimo en ik ook de dienst. Ja. En, uh, en hebben we die hele nacht uh, talk radio gemaakt met directe live verbinding met Groenoord. Ja. En dan gingen mensen dus echt vertellen in Noord-Holland, en in, in Zuid-Holland en Utrecht, wat ze konden verwachten aan m ME en wat er allemaal aankwam. dus hadden we hadden ineens een radio gemaakt? Nou kun je, dat is ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk geen business news radio. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus, dat is Ook uh, geen business model. Ik nee, nee, maar dus dat, is, dat, wel. Is, dat is die zender helaas ja. geworden. Middag. Maar er was dus, radio is zo Onkrachtige, prachtig middel. Ja. En zo fijn om met de ja. mensen samen te werken. Ja. En zo heerlijk. Ja. Want het is ook onbevooroordeeld over uiterlijk. Het ja. gaat echt alleen maar ja. over het innerlijk. Ja. Over je woord. Ja. Je stem. Je verhaal. Ja. Uh, het heeft niets te maken met... Uh, je hebt er geen, met, geen andere spiegel mail. voor nodig ja. dan je luisteraar. Ja, zo is het. Ja, ja want Als je met een uh, open microfoon op iemand afkomt... Gaan ze lachen. En doe het met de camera en ze vluchten. Ook dat, ja. Zo is het. Ja. Echt waar. Dus, uh, ja. Maar, uh, ja, wauw. Dank je wel, Ja, dank jou wel. Ja, ja. Godverdomme. Ik, uh, ja, nou ja. Ik sta Heel. een beetje te dwepen, ik weet niet meer wat ik moet vragen. Nou, je, hoeft ja, je zit natuurlijk met die live uitzending. Dus zo makkelijk er niet van afkomen nee. kut hoor in de kerk. Dat, dat, uh, dat galmt als een gek. Ja, ja, ja, dat is misschien niet echt helemaal, nee. Nee, maar Sylvia helemaal de, ideaal. Nee, ja. maar Sylvia die neemt het op nou, van de Nou, Nou, die ken ik ook nog van, van ja. Rattenplan. Ja, nou, dat ja. hoorde er ook allemaal allemaal bij elkaar. Hoor. De ja. grote radioconferenties. Ik weet niet eens meer hoe dat heette. Nou, ja. dat komt het ook wel weer. Ja. Nou ja, het is dankzij Sylvia dat ik dit nu weer aan het doen ben. Maar je bent nu live, dus ja. we moeten eventjes kijken wat, wat er nog meer uh, allemaal... Uh... Man heeft, heeft hij zijn cora bij zich of zit hij gewoon eventjes bij te komen? Ja, het was een prachtige kora spe, uh, spel, uh, cora spel daarnet, heerlijke, ja, heerlijke tokkelende muziek. Dat vond oh. ik heel mooi. Komt van buiten. Ofzo? Dat kwam van binnen op het podium. Oh. Hij zit nu even oh. onder een oh. boom. Uh, te... Oh, dat was voor het begin of zo? Nee, net in de, in de pauze was oh. Dat. Oh, dat. Oh, dat, was dat, was ik al buiten. ja, ja. ja. ja. Maar uh, nou, ja, ik zeg gewoon uh, dankjewel. Diana. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. En dan voor moet die, en en die uitzendgast, uh, uh, uh, de, uitzend, de technicus van dienst, moet maar even een grammofoonplaatje opzetten. Of gaat dat tegenwoordig met nee. een, een bestand aanklikken? Nee, ik kan dat niet. Ik kan uh, er geen is niemand in draaien. de studio. Oh, dat, dat gaat niet. Er zit nee, niet iemand ik, in de studio nee. dat je zegt over naar de studio. Ja, ik ben ja, op mezelf aangewezen. Ja, Soms ja. heb ik een beetje support. Ja, we hey, hebben daar, een daar hebben we Martin, die is ook van Eskimo Radio. Ja, maar die wou niet praten. Oh, die wou niet praten. Nee. Ik vertelde had net over. Ik heb nu wel Eskimo Radio genoemd, maar dat was in een hele andere context. En And de Philippicians. De Philipations. Ph ph ph ph ph ph ph Wat is dat <laughs> nou weer? De file. Wat? Ja, ja. Hoe was, het ook, was het ook weer? dat nu? Dat is heel lekker ja. uh, uh, Oh, de, de punkbandjes. Ja, je had in het begin in, uh, uh, had je ontzettend veel leuke punkbandjes. Ja. Met allemaal stoere En, en enigszins uh, ernstige en, en foute namen. Zoals ja. de V.D. Patients. Juist. Juist. De, de geslachtsziekte. Oh. Leiders. Leiders. Ja. En Eskimo werd altijd boos als ik zei dat. Filipeisjes. Nee. De meeste mensen hadden hun school niet afgemaakt. Of waren lage school. En die konden ja. helemaal geen goed Engels. Nee. Dus die zeiden de Filipeisjes. Ja, precies. Ja, ja maar, maar iets met filie. Ja, ja. Dat, ik ja. weet het, ik weet het. Gewoon. Nee, ik weet het. Hadden we nog nooit een, ge een, een, een, een geslachtsziektearts gezien? Was helemaal niet nodig. maar hartstikke maagdelijke ja, ja. punkies. Ja, nou wel. Was stuur. Ja, ik was een oude uh, hippie in die tijd. Nee, ik was eigenlijk een beatnik. Oh, dus jij, ah. jij, jij beatnik. kon ze uitleggen oh. hoe het tegen elkaar zat. En dat was leuk met Eskimo. Die gaf me ja, ook altijd ja. de kans, in die radio. Dat was een nitro radio. Don't shake before using. Dit is radio 100. Dat u zich niks verwondert. Op <laughs> FM in stereo. Maar jij was toch nitro, niet schudden voor ja, gebruik? Nitro, niet schudden voor gebruik. Ja, precies. <laughs> maar in het Frans betekent nitro. ...betekent eigenlijk een beetje zo is toch duur, een beetje twisted, een beetje uh, oh, idioot okay. en zo, ja, ja. Je had er ook een uh, cartoon van of zo. Maar uit. ik was gewoon dus Nitro. En later, dus uh, Peter Panik vroeg mij als background mee te gaan naar New York. Oh. Ja. En hij stond erop. En toen zei ik, nou doe me niet. En toen heeft hij toch mijn naam in New York geuit. Dus Verkeerd. Martino Nitro. Ja. En dat vond ze een fantastische naam daar joh. Dus ik ben <laughs> daar nog bekend <laughs> geworden ook, hè, door. Ja. Door de panic. Ja, dan hebben we de MC Plomp. Uh, MC ja. Plomp, wat kunnen we En oh. de zieplomp. maar uh, dit was een kleine sideline. Ik bedoel. Ja. Diana is belangrijker dan ja, uh, wie dan Diane, ook. Ja, ik ben vanuit, uh, zo vereerd uh, dat we Diana nu gewoon live op de radio mogen. Ik hebben. heb een uh, live verhoorspel gehad op uh, Radio Patapoeden. Dat was oh. ik antiek. Dus als je nooit Ozon vindt, dan vind je antiek. Dit was Hans Plomp. Ja. En, uh, bij uh, Radio 100 was ik Matrix. Oh God, ja. ja. En dat al die namen die kwamen laatst ook nog voor. Banaan, zuurkamer. Uh, die had je allemaal niet meer. Uh, maar James kwam dan, die deed dan de Elvis. Heel James, die, die, dat gaat niet zo goed hè, met James. Oh, jee. Oh ja, nou, dit is, is radio live hè? Dat is, ja, uh, is dit live radio? Ja, je ja, moet live, je dus geen, Maar dat is geen muziek. dat je nou ineens uh... gaat vertellen, weet je het al, muziek ziet Ik Mag ik zijn. even wat <laughs> <En> zingen voor <laughs> mijn moeder? Ja, voor je moeder. <laughs> je moest eens dus weten hoe vaak er al groeten <middel> aan moeders gedaan zijn. Op, uh, ja, dan doen wij dat uh, als punksnoot. Uh, ja. Nee, ik groet in de eter alle moeders. Ja, normaal. Als ik een shirt aan heb, dan staat er ook op je moeder zijn dus ja, allemaal voor de moeder. Okay. Maar ik heb het idee dat er weer iets gebeurt. Hè. Dankjewel, Diana. Dankjewel.